Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie in Catalonië heeft gisteren twee agenten aangehouden... die separatistenleider Puigdemont zouden hebben geholpen te ontsnappen. Puigdemont was gisterochtend na zeven jaar ballingschap... even terug in Barcelona voor een toespraak. Daarna ging hij snel vandoor in een wachtende auto. De politie startte een uitgebreide zoektocht... maar heeft de separatistenleider niet kunnen vinden. Volgens zijn advocaat zou hij weer terug zijn gegaan naar huis... De afgelopen zeven jaar verbleef Puigdemont in België. Of hij daar naartoe is gevlucht is nog niet duidelijk. Na een gezamenlijke oproep van de Verenigde Staten, Egypte en Qatar... wil Israël weer verder praten over een permanent staakt het vuren... en de vrijlating van gijzelaars. Premier Netanyahu stuurt volgende week een team van onderhandelaars. Hamas heeft nog niet gereageerd op het voorstel van de drie landen. Onderzoekers adviseren artsen om bij kinderen met een terugkerende luchtweginfectie een speekseltest te doen in plaats van bloed af te nemen. Met speeksel kan beter worden ingeschat hoe ernstig de infectie is. Nu wordt vrijwel altijd bloed afgenomen, terwijl dat volgens de onderzoekers een stuk minder effectief is en bovendien vervelender is voor het kind. Donald Trump en Kamala Harris gaan begin september met elkaar in debat bij tv-zender ABC News... Eerder wilde Trump geen tv-debatten, maar in een persconferentie heeft hij gezegd meerdere debatten te willen met zijn tegenstander. Eén van die debatten is nu bevestigd. Bij een steekpartij in Amsterdam-Zuid is vannacht een man overleden. Het slachtoffer raakte gewond en overleed ter plekke. Wat er vooraf ging aan de steekpartij wordt nog onderzocht. Wel heeft de politie een verdachte aangehouden. In Nederland heeft de vijf nieuwe medailles gescoord op de Olympische Spelen in Parijs. Daarmee staat Nederland op de achtste plek op de medaillespiegel. Zo was er gisteren goud voor de hockeymannen en goud bij het open water zwemmen. Het weer vandaag bewolkt en vooral in het noorden kans op regen. Vanmiddag vrijwel overal droog. Wel waait het flink en wordt het maximaal een graad of 23. In het weekend een stuk droger, zonniger en warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.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 him. Stay En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Catalaanse politie heeft de separatistenleider Puigdemont nog niet gevonden. Volgens zijn advocaat zou hij naar zijn huis zijn gevlucht. Twee agenten zijn aangehouden omdat ze Puigdemont zouden hebben geholpen bij het ontsnappen. Donald Trump gaat toch in debat met zijn tegenstander Kamala Harris. Op 10 september zijn ze te zien op tv-zender ABC News. Trump wilde eerst alleen maar in debat bij Fox News. En Israël wil volgende week weer verder onderhandelen over een permanent staakt het vuren in Gaza. Dat heeft Netanjahu vanocht bekendgemaakt. Of Hamas ook wil onderhandelen is nog niet bekend. Dan het weer. Vandaag begint regenachtig. Later op de dag droog met maximaal 23 graden. Het ritme van Zandvoort op 106.9. ZFM. The shock is the bike, keep running Washing cars ain't no place to be a superstar, man. That's why I work and work. To my heart, lay your body close to mine, let me fill you with my dreams, I can make you feel all right, and baby through the years, gonna love you more. There's a life we won't forget.